Nou, over die paar woorden over de nieuwe maan. Zeer belangrijk voor ons, zeer belangrijk item, nieuwe maan. En met name, een okay, paar woorden alleen maar. Een paar woorden alleen maar, een nieuwe maan is met name eh, omdat, kijk, eh, in de traditionele Torah zegt men dat de vrouw moet echt goed opletten wat, wanneer de nieuwe maan komt. En natuurlijk is het correctie van een vrouw. En men begreep niet natuurlijk... Ik begreep ook niet waarom is het correctie van een vrouw. was natuurlijk... En je het. Vrouwen hebben ook... Maandelijks... Eh, cyclus net zoals de man. En dat komt omdat de vrouw is ook net zo... Eh, als... Als... Ja, man is als geset. En, eh, en de vrouw is als quora. En man is als een dag. En de vrouw als een nacht. Dat soort, dat soort dingen. En... En ook, we zien het ook terug in de, in de nieuwe maan, in het geboren worden van de maan. Het is echt geboorte van de maan, qua krachten. Wat we zien allemaal in de hemel, dat is iets anders, maar ook dat is ook een aanwijzing. Maar de maan wordt dus elke maand weer maand geboren, woor, geboren betekent qua krachten. En natuurlijk is het belangrijk om te zien, om... Uh, om, dat is belangrijk om dat te weten. Dus we hebben ook een kalender op onze site. Kan je altijd zien wanneer een nieuwe, nieuwe maand komt. Etcetera. Nieuwe maand komt. Dat is wel belangrijk. Ja? Dat is dan dat overeenkomt met de wetten van het hilal. Dat kalender van het hilal en niet van de mens. Dus, dus bij volle maand is het eigenlijk voeraar heel erg aanwezig. Ja, maar, maar, maar ook, maar, maar ook, maar, maar ook maar bij de volle maand is het ook qua krachten is het natuurlijk het optimaal, de, de meest optimale krachten zijn, zijn er in, de, in het heelal, ook hier op aarde, en die, ook de mens die, dat, die kan gebruik van maken die kan op, juist op die op die dag, bijvoorbeeld, wij zitten nu on ongeveer, jou ja, ongeveer op de helft op de veld, op de, wel, op de op de helft van de maan van de maand dus vijftien, kijk, als, moet je kijken altijd naar de, naar de, naar de Joodse maand. Ja? dat maand, betekent naar de kalender, we hebben dat op onze cijfers. Dan is het de, de, de dag waarop de maan, de maan als het ware, geboren zijn van, het geboren zijn van een nieuwe maan, dat is natuurlijk de, de, de periode wanneer, de, het moment wanneer natuurlijk de krachten het zeer zwak zijn. Heet en in de, daarom hebben we ook, daarom zijn de alle feest, feestdagen, alle feestdagen, Joodse feestdagen, zijn allemaal in het midden, in het midden midde van de maand, vijftiende, allemaal, vijftiende van de maand, natuurlijk, ja, ja, Sukkot, kort. Ja, ja niet. Rooschonend is, is is is is, is, is voorbijd. Pesach is ook vijf. Is, Pesach is ook, is ook in de nacht van 14 14 Nisan. Dus zowel Pesach ook Pesach is begint ook op de ja Pesach begint ook in het ja. midden van de maand ja van de, van de maand van, de, van het waarom al die krachten zijn dan qua uh, komen tot bloei. Ook Shavuot, ook, ook dezelfde. hetzelfde. Ja eigenlijk like, uh, ook andere dingen. Ook, de, ook bijvoorbeeld op negen af, ja, we hebben geleerd, ja, negen af Alle ellende kwam, ja, in de wereld. Maar op de vijftiende af is een geweldige, qua krachten, op de vijftiende aaf gebeurden enorme goede dingen. In, ja, qua geestel, in geestelijke wereld, dat is allemaal leren. Kijk, allemaal leren. Alles komt, alles komt. En we zullen nog veel daarover hebben, even tussendoor, ja, maar dat komt er niet. Maar dat wel, wel gebruik maken, ja, wel gebruik maken. Ja, die volle maal, voel ik altijd al. Ja. <lacht> ook a, activiteit, qua activiteit. Ja. Je voelt die krachten. Ja. Uh, jouw krachten uh, zijn in bloei ook, oké? Okay? Jij hebt een goede vraag gesteld, dat heeft ik ook naar jou gezien. Je hebt over geestelijk, over geestelijke heb je, dus duidelijk en als je de beste afspraken wil ik alleen niet zeggen natuurlijk op kalender dat allemaal afstemmen maar probeer toch wel als je dan de belangrijkste afspraken probeer dan op dinsdag ja dinsdag op woensdag bijvoorbeeld dinsdag op woensdag ja zeg je dat heb ik goed gezegd dus de, de derde dag dus maandag is de eerste dag van de week ik bedoel, bij de, in, de, in het heelal. Dan maandag is de tweede, de tweede dag. En de dinsdag is de derde dag. Dus dinsdag, sorry. Dinsdag met name. heb ik het niet goed gezegd. Dinsdag is de beste dag voor zaken doen. Dus de hoogste, de belangrijkste uh, afspraken kan je doen op dinsdag. Eh, dinsdag. Dan, eh, als je wil echt belangrijke zaken wil doen, dan dinsdag. Waarom is dat zo? Omdat op dinsdag, de derde dag... Dus de derde dag van de schepping. Werd shalom gemaakt. Werd dan de, op de eerste dag van de schepping. Werd de rechterkant gesed gecreëerd. Ja gesed. De rechter. Gesed de eerste sphira. Dus de zeven sphera. Op de tweede dag werd gwora gecreëerd. En op de derde dag. Werd Tiferet gecreëerd. Dus de eerste dag. Werd gesed. De tweede dag is gwora. Dus op de tweede dag kwam er in de wereld tegenwerking, tegenstand ja zeg ik dat Tegen, tegenstellingen kwamen in de wereld op de tweede dag dat is allemaal nodig, duidelijk tegenstelling kan goede zijn maar toch wel, op de derde dag kwam er dan de, uh, de, de Tiveret en in de wereld kwam dan Shalom als het ware en dat is dan de dienstdag Natuurlijk de kabbalisten weten dat gebruik van te maken. Op goede manier gebruik maken van die krachten die in het heelal zitten. Ook feestdag et cetera, We gaan verder. Nogmaals, alleen maar voorlezen wat ik doe. Maar ik niet alleen voorlezen. Ik haal het naar beneden, al die krachten wat ik kan. Maar alleen maar voorlezen. Zorgen. Alleen maar zo wat wij doen. Alleen maar voorlezen en horen dat is alleen maar een gewel is geweldige correctie die iedereen van ons ontvangt, so of je begrijpt iets of niet, absoluut niet belangrijk en te meer dat wat wij nu stap voor stap gaan, wij uitleggen et cetera, meer en meer kijk, dat is nu 54ste les wij waren begonnen een jaar geleden, precies een jaar geleden, met niets absoluut, oké, okay, niets natuurlijk een klein beetje kennis van de basiskennis van de dat, maar in principe, gewoon kwamen we direct, begonnen we direct werken eraan. En nu is het al 54, dan kun je je voorstellen: als wij een tijdje daarmee werken, dan zal de zoger zal voor ons, we zullen voelen dat. Veel steeds meer en meer en meer. Zonder zoger kunnen we absoluut niets doen. Zonder zoger is TES. TES bijvoorbeeld is heilend absoluut. TES is iets, het is veel hoger. Maar Tess is dan op hogere krachten zijn dan hier. Hier zijn vermengde krachten. In de, in, de, in de zoger zijn vermengde krachten. Zeer hoog, maar zeer hoog bevindt zich erg diep. In, ja, diep in een lagere krachten. Dat is dan zoger. Eigenlijk hoog en diep, maar ook verborgen heet zoger. Maar in test zullen we daar Ari en test zullen we behandelen. Dat is dan een puur licht. Wat we zullen leren in test. Maar zonder zoger is het alleen is het technisch. Zal het, ja, Zal het te technisch lijken. Eigenlijk. En beide kunnen, beide, alleen die beide kunnen elkaar genereren. De, eigenlijk. Zonder dat kan niet. Zonder test. Zonder uh, zoger werkt niet. Eigenlijk. Men kan twintig jaar leren dat. Zoals we in Israël doen, bijvoorbeeld. En dat doet niet. Zonder zoger gaat het niet. Eigenlijk die twee samen. Dat is dan. Dat is de formule voor om uit te komen eh, in het geestelijk. Oké. Okay, 18. We gaan verder met de zoger. Eh, pagina Dalek. 44. Eh, de rechter kolom. En de regel 18. Ot mem Oh, Nu komen nog andere letters. De volgende letters. Wij gaan naar boven, naar de zoger. De grondtekst van de zoger, de regel 3. Lamet, ot lamet. Dus is paragraaf namelijk. Alat, ot, mem. Iedereen heeft het. De zogers zelf. Alat, probeer, probeer te volgen. Zelfs het jou niet lukt. Alleen te kijken naar die letters is al helend. Alleen echt komt het. De kracht en alleen. Lukt het jou niet. Doe erin toe. Probeer. Kijk naar die letters. Kijk niet in de lucht. Maar naar die letters kijken. Die, die zullen jou enorm veel. Uh, geven. alat ot mem, amra kame dubbele punt. Ribon, alma, naicha kamech, lemevare vi, fir, alma. De bi it melach. Amarla, is hele, hele oot uitlezen Amarla, dubbele punt. Hochi, ho aval, lo, avrei, wach, alma, vijf, begin, de alma, iets tarich, lemelach, tuv, latrech, And, Velamit ve'het De'ha lo De ha lojaut le Alma zes le meikam belo melach. Drie. Nu gaan we de vertaling Alat od mem. Kwam bine de letter Mem. Amra. Amra kame. Zei zei voor hem. Voor zijn aangezicht. voor de schepper. Dus voor Abouima. Uh, ribon Ribbon Alma. De meester van de wereld. Nijcha kamech. Nijcha, het is goed. Kamech voor jou. Le om te scheppen, bij door mij, vier, alma de wereld. De bij it karet mellig. want in mij, in mij wordt koning of uitgeroepen of opgeroepen, uitgeroepen of uh, genoemd, genoemd. In mij wordt koning genoemd. Punt. Vier na de punt. Amarla, hij zei tegen haar. Dubbele punt. Ho ho dat is echt dat, dat is zo, dat is wel zo. Awai lo Wach wacht alma, maar ik zal de wereld niet door jou scheppen. Vijf. Begin de alma iets tarig, lamellach, omdat de wereld heeft koning, de, de wereld heeft koning nodig wat het allemaal is. We zullen zien, geweldig worden. het Toef letterig, keer terug naar je plaats. Ant, jij, we lamet en nog twee letters die ook de, letter, die, die, die, de koning, die, de naam van koning vormen. En lamet en kaf, de ha, loja utla la alma, want het is, het past niet voor de wereld. Het is niet goed voor de wereld. Zes Lemeikan beloofmelig om te staan zonder, te bestaan zonder koning. Duidelijk? Om um zonder koning te bestaan. Zie je dat? That? Dat zijn de, the... kijk nou naar de, de sferot van pin. De sfera Jud aan de rechterkant zie je in blauw. Dat zullen we volgende keer wel verder doorgaan. Maar kijk aan de rechterkant van de tekening. Bij deze les. En dat herinneren we ook nog meer. Yud is dan. Keter van zeer aan Pien. Ja of niet? Want de eerste letters hebben we gezien. De eerste negen letters zijn de Bina. Dat zal je leren. Eenvoudig. Niets moeilijks. Dat zal je gewoon leren. Als je dat even die lessen doorneemt. De kaf is dan. Is Chokma van Zirnepin, ja, Chokma naar beneden. Lamet is Bina van Zirnepin, en Mem is Cheset van Zirnepin, en zo so gaat het. En Nun is, waar we weten al, dat is Gvora, en tot Zadi, Zadi is jesod Dus wij zien dat bij pin drie letters Mem, Lamet en, en bem, Lamet, Mem, Lamet en Kaf van beneden naar boven, die maken het woord Melech. En Melech is koning. Dus die, die letters, die drie letters, dit wordt dan Me, Melech. Die drie letters die dus die vormen dan, no, dat is dan die. Dat is okay, yeah? the letters, the the de K, dat is de lam, dat is dat, dat is de man. Dat is niet zo verhelderend. Oké, ja. Dus die drie letters die vormen dan de koning. En nu gaan we verder. Alleen een klein stukje, alleen dit. Vertalingje, eerst. Uh, De regel. Uh, we gaan naar beneden naar de sulam, de rechterkolom. Uh, de regel 18. Ot mem lamet. De letter mem en lamet. 19. Ot lamet. Alat ot mem, we goele. Er kwam binnen de letter mem en zo so voort. En Jochajdje geeft je de vertaling, maar well, extratjes ook. Nichna sa ot mem. De letter mem kwam binnen twintig. Amrali vanaf, zei ze voor zijn aangezicht. double punt. Ribon Olam, de meester over de wereld. Tovle van Echa, het is goed voor jou, livro. Om te scheppen 21, bij het Olam, door mij, de wereld. En nu, op die manier, die, wie, niet kreeg want in mij wordt de, wordt de, wordt genoemd, koning, punt. Hamarla, hij zei tegen haar, 22, kijk hoe wat je? zo is het, inderdaad, zo is. lo avra wacht het haulam maar ik zal de wereld niet door jou scheppen. 23. Me soms oulam tsarich Omdat de wereld heeft tsarich nodig, koning nodig. Punt. Sjoe me Keer terug naar jouw plaats. 24. Ad, jij, we ha -lamet, en de letter-lamet. We ha-kaf ha en de letter-kaf. Kilo ja olam want het is niet, niet mooi voor de wereld. La-mode om te staan, om stand te, stand te houden, te staan. Belo, 25 mellig, om staan zonder koning. Nou, als je zo leest... Oké, dat is mooi, maar wat is dan de koning? Dat is niet zo duidelijk. En nu gaat hij ons uitleggen. Geweldige, uh, geweldig laat je ons laten. In de qua de letters van het alfabet. Laat je ons zien, structureel, wat betekent koning? Heb ik? Want we zien al, kijk, naast elkaar drie letters staan in het alfabet. Mem, Lamet, kaf. Dus van beneden naar boven. Ja, Mem, Lamed Mem, lamet en kaf. Samen maken we dit woord, een woord koning. Mem is de eerste letter van de koning. Mem. Lamet is de tweede letter van de koning. En de kaf is de derde letter van de koning. Samen wordt het Melach. Dus de Melach zie dat de koning moet opsteken van beneden naar omhoog. De ware koning. Om koning te zijn, zie je, moet ook opstegen. Onder andere. 26. Ik 26. En nog één een, een alinea of zo, proberen we 26. Pirush Uitleg. Hamem, hier, Geset, de Zerampien. Hamekapel. 27. Miaphina, še knekdo, mi hese de bina, še hu sot, jomam, 28, jitsave, hashem, hasdo, de Yoma joma, 29, de azil imkul hu jomen. Peruus uitlecht. Hamem, de letter mem, hier ghese de zeerend pin, dat is ghese van zeerend pin. Kijk nou, mem, zie dat mem links is 40 en dat is naar getalwaarde of naar de plaats. Is, naar getalwaarde is het 40, maar naar de plaats is het ghese van zeerend pin. Duidelijk, yeah? well, want jut is ketter en zo gaat naar beneden. Dus de mem is ghese van zeerend pin. Zeer belangrijk. Mashiach ook is. Mashiach is de Messias. Ook begint met de, met de Mem. Met de letter Mem. Het is, is de middelste, middelste letter ook in de hele alfabet. Eigenlijk. Dat is echt een middelein. Van alles. Het is ook geset. Ja? Dus amem, de letter Mem. Is geset van zeer en Die ontvangt. 27. Me abginah van de traptrede. Of van het aspect. Cheknekdo. Die met hem overeenkomt. Of ligt daartegenover. Me geset de binnen. We hebben gezegd. Altijd iets ontvangt van. Iets wat verwant aan hem. Ja. ketter ontvangt van ketter, Ja of niet? Kijk. Hand ontvangt van hand. Je gaat niet, als je met iemand ontmoet iemand, wat doe je daarmee? Je gaat je hand geven, je gaat ook niet bijna aan hem geven. Ja? Dus altijd hand in hand, betekent altijd li licht loopt, altijd zo. Ketter geeft altijd aan een andere ketter. Duidelijk. Gogma geeft allemaal aan een andere Gogma. Maar loopt natuurlijk via gewoon langs alle sfeer Hij zegt wat hij zegt ons. Dat uh, men is geset van zeer en en waarvan ontvangt de gesed van Zeran Gesed kan ontvangen alleen van gesed. Ja? Uh, genade kan je ontvangen alleen van Genade. Dus hij zegt: Die gesed, hij ontvangt van boven, van de Bina. Duidelijk? Ja? Van de Bina van gesed ontvangt hij. Dat is wat hij ook zegt. Jehoe zot, 28, Yitzhavéa, Shem, dat is waarover staat geschreven in de Hilim, in de psalmen van David. 42e psalm staat het geschreven, Membed. Staat, daar staat geschreven dat aan de dagen heeft de schepper opgedragen zijn geset, zijn genade. Aan de dagen heeft de schepper. Moet je niet denken dat we iets begrijpen. Ik begrijp niets. Geen woord in, in de psalmen. Het is veel te hoog. De hele wereld begrijpt. Maar ik begrijp het niet natuurlijk. En dat moet je ook niet proberen te begrijpen. Maar alleen kijken naar wat je zegt. Aan de dagen heeft de schepper opgedragen. Zijn gesed. Zijn uh, genade. Wat betekent dat? Gewoon zelfs wat we nu al weten. Van, het, van de Torah. Van de Kabbalah. Kunnen we al veel meer leren dan alles wat ik had vroeger geleerd. Waarom? Dus de dag is, de dag staat, elke dag staat in het teken van Gassadim. Dus dat is wat, wat staat in het teken hier. Dat Jomaam aan de dagen heeft de schepper opgedragen zijn gesed zijn uh, genade. De dag staat altijd in het teken van Gassadim. En nacht staat in het teken van Kvora. En niemand kan het veranderen. S'avonds is altijd de kracht van Gwura, wordt aangewakkerd. Ja? En dat gaat tot de middernacht. Tot de middernacht van, de, van het heelal. En dat moet je ook zien, in het, elke keer we zien wanneer de middernacht begint op, ons, in op onze kalender. En natuurlijk met, met ruimschoots naar, naar, bo naar, naar boven. Ja? Dus de middernacht van de, dat is dan. En dan gaat het weer gesen toenemen door onze leren, door dat, gaan we dat opwekken, de hogere krachten, uh, opbrengen hen, als het ware, naar de gesen. De hainoi zegt, dat wil zeggen, jomam, 29, de azil, joma, 29, uh, de azil, im kulhu jomin, hij zegt, waar slaat het over, zegt hij, hij slaat op de dag, die gaat uh, met alle dagen mee. Wat wil dat zeggen? Wanneer de wereld werd geschapen op de eerste dag van de schepping, welke dag was dat? Kracht van Gesset, ja of niet? Dan wil die zeggen ons, dat de eerste dag van Gesset, de eerste dag wanneer de schepping gemaakt is, gemaakt werd, geschapen werd, in die dag waren alle andere dagen aanwezig, ja of niet niets verdwijnt in het geest, straks weet je, leren dat geestelijke krachten niets verdwijnt in het, in het geestelijke ja of niet als er iets komt naar beneden dan moet het noodzakelijk nog noodzakelijker wees, aanwezig zijn in hogere ja of niet als mama geeft iets aan een ander kind, dan moet het natuurlijk bij mama eerst aanwezig zijn, ja of niet maar niets verdwijnt in het geestelijke. Dus als de eerste dag van de schepping. In de eerste dag van de schepping. Alles was al aanwezig. Ja of niet? Niet alleen die zes, zes dagen. Maar alles was aanwezig in de, in, de, in de eerste dag. Alleen dat werd nog niet uitgevouwen. Alleen op de eerste dag werd alleen maar uitgevouwen wat? Alleen de kracht van? Gezid. De eerste dag. Ja of niet? En de andere dagen van de schepping, alle zes dagen van de schepping, die werden latent, die, die, die waren dan nog, zaten dan als het ware in die dag van de gesed, maar nog niet waren, werden ontvouwen van die gesed. Duidelijk. Op de tweede dag, wat betekent, en dus de eerste dag van de gesed, die heeft alle dagen in zichzelf. De eerste dag van de schepping. De tweede dag van de schepping, wat heeft die in zichzelf? heeft alle andere dagen van de schepping, behalve die van de eerste, die heeft die niet. Ja of niet? Ja. Zo moet je het goed zien, de geestelijke kracht, en hoe het allemaal in elkaar zit. Dan heb je alles, dan heb je het goed. Eigenlijk, In de derde dag van de schepping heeft alle kracht in zichzelf van alle dagen, behalve de eerste en de tweede. Zij zo moet je ook op de hele boom van het leven, de levensboom, kun je dat ook altijd zien. Dat alles wat beneden is, heeft in zichzelf de hogere. Dus de geset heeft in zichzelf, de eerste dag van de schepping, heeft in zichzelf alles wat beneden, alles wat onder hem zijn. En nog meer. Ja of niet? Duidelijk, duidelijk. Dus elke... Boven elke traptreden die heeft in zichzelf alles wat eronder is, plus nog zijn eigen traptreden. Duidelijk? Zo moeten we het allemaal zien. Dat is wat hij zegt ons. De heino, zegt hij, dat wil zeggen, en daarom staat het, kijk nou als je kijkt naar deze, naar deze, uh, naar deze, dit vers van de psalmen. Kijk naar nou nog een keer naar deze vers, naar dit vers. 27, het laatste woord begint het. Jomam je so, tsaweh shemgazdo. Has Aan de dagen. Jomam staat het in een. Ja? Oké, dat hoef ik nu niet. Ik wil niet over even. Dat is een beetje, een beetje te, te ver. Dus nog een keer. De heinu, de 28 na, na het hakje. Dat wil zeggen. Joma, de dag. 29. De asiel in kulhu dag, die de dag, die ging samen met alle andere dagen. Dat is dan die geset, van de eerste dag. Punt. Na de punt. over et Hasagat amohin, dertig. Et El Haseran pin, na su Achagat shelo genad Chabat. 31 neemt ze. de zeer Ole pin. O le. We naas We 32. Niegla or. Pnei ha Chaim Gajim. Min. Ha pin. Oh, misschien lukt het ons nog om even een kleine uitleg te geven. En. Kijk. Na de punt 29. En in de tijd. Ha-sagat van het bevatten van de morgen, Van het bevatten, van het licht. Van hogere, van mochen, dus van de bina. Wanneer dus, de in de tijd, wanneer zeeranpien, bevat de mochen van bina. Dus de het licht van het, ho van het bina. Ela zeeranpien, tot bij zeeranpien, dertig. Na-su Na ha-gat, shelo, lefkinat lef chabad. Kijk, als je kijkt nou naar die. Gesset, Gwora, Tiferet, links, van Zerenpien. Als geset nu gaat omhoog. Dan geset wordt tot, bina, tot hochma. En Gwora wordt tot Bina. Ja? En Tiferet wordt tot Daad. Ja? We hebben hier nog niet, niet opgetekend. Maar het is zo. Hier wordt het dan. Zo wordt het. Dus deze. Die gaat dus omhoog. Naar hier is het hele dat En dan deze gaat hier naartoe. En met je verder gaat omhoog. Omhoog wordt dan tot daad. Dus Zeran okay. verkrijgt verkreeg dan Gadlut, grote toestand. Betekent dat pin verkrijgt ook Gogma. Oké. En nu wil je ons iets vertellen. Nasu, nasu Hagat, Shelo, dus de Hagat, Heset Gwora Tiferet van hem in de grote toestand worden tot Chabad He, Dus Heset wordt tot Hochma, dus uh, uh, uh, Gwora wordt tot uh, Bina, en Tiferet wordt tot Dat. 31. So, we nemen de Heset de Zeranpien en we vinden de Heset van Zeranpien Ola, Ole, die stijgt op. We naast alle gochma, en die wordt gochma. De gesed van Zeer en wordt gochma. Dus de gesed ook, dat is gesed van Zeer en Kijk. Die stijgt op. Maar hier hebben we het zo so, so opgetekend. Maar we hebben niet opgetekend. Ja, we hebben hier opgetekend die, zoals de getalen. Maar in principe is het zo. Zoals het hier links staat. Dus gesed komt omhoog. En die komt dan, en die wordt dan tot gogma, Want abo is als hochma. Dat yeah, dat is we dat ook gogma dat is van binnen, is zo dat is het, dat want het, dat we het, dat ze worden dat echt worden dat het, dat is het, niet is het, dat is is dat ima is als bina, dus chesed word als chma and en linker links linker link, taking and the gwora word to bina and the third word would yeah Dan chesed the founder chesed is what chesed is is what is chesed is letter letter Mem, yeah? Mem. Jawohl. And the letter Mem, die steegt nu omhoog. Let's <laughs> go. The letter Geset, die staat omhoog. And the Geset, die staat wel toch wel tegenover the Geset, is Gwara. Die heet, die staat omhoog. And Gwara, what is Gwara? Welke letter is Gwara? Van pin. That is the letter. Letter. Hm. Nee. Gezet. Gezet. laten laat dit zo nog even. Gezet. Laten we zo doen. Die Gogma, die Gezetboek steeg naar de Gogma. Ja? Die. Laten we hem even spreken, anders ga ik nog eventjes. Die, ja, want anders wordt het te, wordt het te veel. Apart. Ja, apart, want dat is nog volgende keer, je dat niet. Ik zal nog even afmaken deze zin, want anders uh, wees te veel variabelen nog. Uh, 31 nog, de laatste zin. We neemt zaga, gesed is er aanpien, o laud is asa, gochma. het die stijgt omhoog, en die wordt tot gochma, zie, die wordt tot gochma. We azen, en dan, 32, Nigla orp nee, gemellig. En dan wordt onthuld, het, het um, gezicht van de koning van het leven van Oké. Ik hey. um, zal denken dat we het volgende keer dat doen. Maar hij, wat ik bedoel is het volgende. Kijk okay. nog even hier. Twee. deze komt dus links. Kijk links. En doe ik nog één aanwezig. Wat hij zegt ons, die gesten, die mem, steekt op volgende keer, anders wordt het rommelig? Dat was het voor, voor vandaag. En de right. huh? volgende keer gaan we verder aan. We kunnen niet in één keer alles, alles voor elkaar hebben, maar we hebben een beetje geleerd. En daarmee moeten we tevreden zijn. De volgende keer verder. Okay.